Alle voormalige rebellen worden opgeroepen zich te melden. Er is een tekort aan mensen in het leger en bij de Libische overheid. Zo worden er mensen gezocht voor functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere overheidsinstanties. Volgens een woordvoerder van de overgangsregering duurt het ongeveer een maand om iedereen te registreren en een paar maanden om mensen op te leiden. Het weer, vannacht blijft het bewolkt, ook overdag veel bewolking en lokaal wat motregen, Middagtemperatuur ongeveer 10 graden.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 in de winternacht Ellen ten Damme en zingende zaag uit kerststerren. KRO's kerstnacht van het goede leven. Met Axel van der Ende. Het is een rare nacht, deze nacht, met eerst de eerste kerstdag nog in de achteruitkijkspiegel. Een van de twee overgebleven dagen in het jaar dat in druk bevolkte metropolen de winkels gesloten zijn. Zomaar, overdag, alsof de Russen zijn binnengevallen, de marsbewoners zijn geland... of gewoon niemand zin had om buiten te komen, de deuren te openen... de rolluiken op te halen en de sandwichborden buiten te zetten... Misschien ben je bezig met het stoven van de kalkoenen, konijnen, rollades... of rijpen de recepten nog in je hoofd met een koelkast vol om aandachtstreeuwende ingrediënten. Blijf in elk geval bij ons, want straks live in deze winternacht. Hij is er echt, Martin de Pape, live muziek tussen kerstdag 1 en 2. Klein multimediaal wonder, straks hoor je hem want hij gaat live spelen. Eerst tijd voor een stem uit het verleden. In het vorige uur hadden we koningin Beatrix... met een stukje kersttoespraak van tien jaar terug. Nu gaan we nog heel wat verder terug in de tijd... naar de vrouw die verkleefd is met paleis Soesdijk... waar Caro's kerststerren plaatsvond... waaruit je zo net muziek hoorde... en waar koningin Juliana resideerde vanaf 1937. Zij spreekt ons toe vanuit het kerstverleden van 1955. We moeten niet allen samen in een kring blijven ronddraaien... en op dezelfde lage hoogte die daarbij steeds lager wil worden. We moeten voor ons behoud gemeenschappelijk naar hoger pijl. Alleen zo kunnen we de nood van al onze broeders overzien en die ter harte en ter hand nemen. Alleen zo is het licht van vandaag, het kerstlicht, niet morgen of overmorgen gedoofd, maar wordt het steeds sterker totdat het de krachtbron is waaruit de mensheid leeft. Christus is de bron waarin we alle leed, ellende en mislukking kunnen werpen... ...omdat hij zelf de liefde is die zuivert tot nieuw leven... ...en het mensenleven van zijn begin tot zijn einde voor los, ...evenals het gehele wereld bestaan. Wat is het dat verruimt, dat ons uit onszelf haalt? Is het niet al wat we voor een ander over hebben? Hebben we veel over? Overvloed misschien... ...van welwillendheid voor al wie in wezen onze broeder of zuster is. En daarbij gaat het niet alleen om het willen... ...maar vooral ook om het doen. Het wonder van het leven is... ...dat het alles kan doen verkeren. Zelfs het meest volstrekte kwaad... ...in het meest volstrekte goed. Het is ieder mens gegeven hierin de hand te hebben. Een toestand kan als bij toverslag veranderen, zeggen we. En wij allen bezitten zelf de toverstaf. Dat is de gave die God ons bij de geboorte heeft meegegeven... om alles op te kunnen wekken en in stand te houden... wat maar menselijk denkbaar is... om het leven op een hoger plan te brengen. Daardoor zal pas blijken welke mogelijkheden er in het leven verborgen liggen. Hoe het ons tegemoet kan komen en ons helpen. En hoe ons zo openbaar kan worden... wat het leven in een mens vermag. God houdt rekening met onze hoogste verlangens... als we onze geconcentreerde kracht opbrengen... en strijdvaardig zijn. De allerschoonste taak ligt nu klaar. Juist nu waar de wereld is geworden tot een volstrekt onhoudbare woonplaats voor mensen die van goeden willen zijn en die vaak menen dat ze tegen de muren te pletter zullen lopen. De allerschoonste taak om met ons allen deze wereld uit liefde voor God die ons haar geschonken heeft als tijdelijke woonplaats weer te maken tot een gastvrij oord ...zoals God het bestemd heeft... ...en daardoor op aarde te bestendigen... ...die vrede waarin hij welbehagen heeft. We wish you a merry Christmas... ...oh, here year New Year's are just the same. ...Christmas on a broke-pocky day... We wish you a merry Christmas... We wish you a happy Christmas. scrub up and I Het, ja, het Mariah Carey-jaar, zullen we maar zeggen. Wish You a Merry Christmas door Jacob Miller en Ray I. Nou, zo kan de ijskrabber in de tas blijven. Het wordt uh, vanzelf uh, warm. Martin de Pape is uh, achter mij aan het uh, soundchecken. Hij uh, heeft inmiddels twee microfoons voor de gitaren laten aanrukken. Dus Het wordt mooi zo meteen, denk ik. Uh, eerst even Tolhansen. Hij schreef samen met uh, Kloes van Mechelen vele liedjes. Dit is Tis met Stille Nacht, wel.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 Is ze bijna psychopaat? Jingle, jingle, jingle, bell. daar een oorlog, daar een ruil. Jingle, jingle, jingle, bell. het is met stille wel.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 Stille nacht, wel. Opa die komt op visite, zet zich neder naast de neut. Onder kerstboom's fraaie takken, dat die vrolijk schuine bakken. Schreeuwt zo hard, want hij is doof. Krijgt een kerstbal op zijn hoofd. Stille nacht had je gedacht, op zijn kamertje zet Jan. Elves Presley, even aan.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 Tot dusver de mooiste vondst uit de teksten van deze nacht. Maar dat kan gaan veranderen, want we hebben live muziek. Hij is gereed en hij is er klaar voor. Hij zit gereed met zijn gitaar, Martin de Pape. En hij gaat spelen live in de nacht van het goede leven. Je verhuisde naar de Wieners, net als iedereen. Groot koud huis en erom, Samen met z'n twee, Met drie kinderen en een stille man Die s'avonds netjes koopt. Er is geloof in liefde maar Boven alles hoop En ik wil je nog vertellen In rots misschien in Rijn ik heb alles weggegeven aan herinnering en pijn. En je trouwt dus voor de zekerheid en nergens is gevaar. Maar ik sta s'nachts voor je ramen met mijn handen in mijn haar. Kom vannacht toch bij me. Weet wel waar ik woon, breng me dan snel ver weg van hier, uit deze droom. Want ik wil je nog vertellen, in Rots misschien in Rijn. Ik heb alles weggegeven, aan herinnering en pijn. Laat zich kennen in de luieus van je kind. En mijnen vaak in drank, muziek en wat ik van je vind. En ik wil je nog vertellen: in rots misschien in Rijn. Ik heb alles weggegeven aan herinnering en pijn. Wil je nog vertellen in Rots misschien in Rijn? Ik heb alles weggegeven aan herinnering en pijn. Oh, oh, oh. Oh, oh. Martin de Papen, live in de nacht van het goede leven. Ik begin meteen met een Nederlandstalig liedje, zei hij zo net. Want we kennen hem van zijn albums Engelstalig. Maar hij maakt ook Nederlandstalige nummers. Straks gaan we erover praten. En we gaan natuurlijk nog veel meer van hem horen. Martin de Papen, live in de nacht van het goede leven. Nu eerst Smith and Burroughs, When the Thames Froze. God damn, this snow.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 Lopen week gaven ze we nog een optreden bij uh, 3FM Serious Request in Leiden. Het uh, Britse songwriter duo Smith Burroughs. Um, ja, op kerstavond werd de eindstand bekend van uh, Serious Request. De DJ's Gerrit Ekdom, Koen Zwijnenberg en Timur Perlin... haalden ruim 8 miljoen euro op voor uh, de oorlogsmoeders in Afrika. Wij keren terug naar uh, Martin de Papen. Hij uh, is hier aanwezig met gitaar. We gaan zo meteen met hem praten, maar uh, we gaan eerst nog even van hem horen. In Rots en Rijm was het eerste nummer wat hij speelde. Aandacht weer voor, voor Martin de Papen. For many years. Once felt so Too much at ease I can see it coming Coming over here Catch me when it's near Wait another year and The dreams that I keep looking for wide awake Sometimes I feel so tired I wish that I could sleep And in dreams it all comes back to me And all that I wish to see I can see it coming Coming over there it catch me when it's near at. En de Pape, live in de nacht van het goede leven. Afkomstig uit Leidschendam. We gaan eens even met hem praten over zijn muziek. Op jouw verzoek zit je in het hart van de nacht. Tussen drie en vier. Dat ja, is... met heel veel plezier. Ja. <laughs> Want dan klinkt je stem het best in dit uur? Of nou, waarom is dat? Ik, ik, uh, ik, ik ben het ook wel een beetje gewend. Ik ben wel een beetje een nachtdier, ja. die je heel veel uh, vaak s'nachts leeft. Maar nooit heel veel later dan vier of vijf uur. Dus ik dacht van, nou... Ja, dan maak ik het misschien een uurtje later dan normaal gesproken, ja, maar dat valt ja. wel mee. Ja, ja. Dus, dus dit is wel een beetje de tijd waarop je bloeit, ja, zeggen? Ja, eigenlijk wel, waarop ja. ik ook vaak liedjes schrijf en uh, vaak bezig ben met muziek. In je eentje, want we horen je nu solo, maar uh, je speelt ook met muzikanten? Ja, klopt. Er is ook een band, uh, de Martin Bapen Band, om het maar zo makkelijk even te noemen. Daar heb hmm. ik ook uh, een uh, cd mee gemaakt, die een paar maanden geleden is uh, uitgekomen. Uh, maar alle liedjes schrijf ik wel zelf in de basis en dan is er een band omheen om het te arrangeren en om het van een bandgeluid te voorzien. Maar de basis is ik alleen met gitaar, wat ja. je nu hoort eigenlijk. Ja, ja. En je, je speelt ook je speelt ook solo. Ja. Je wisselt er die. Er komt ook uh, veel voor inderdaad. Ja. ja. En dat wissel ik af. En uh, ik moet wel zeggen, de laatste maanden na het uitkomen van Boskoop... de laatste plaat, hebben we heel veel met band gespeeld. Ja. Om ik echt wel in de markt te zetten als... Hey, Martin de Papen is niet alleen een jongen met gitaar... maar het is ook echt een band, een hele bijzondere band ook. Het zijn vijf mensen met een hele mooie, uh, rijke, volle sound. Ja. Uh, maar het, het kan ook alleen. Dus, ja. uh, vooral op uh, eerste kerstnacht, of uh, hoe, hoe heet het, dus, ja. zo'n dag als vandaag, is het uh, ook wel praktisch om het alleen te doen. Ja, ja, ja, ja. En wat, wat doe je het liefst? Of, uh... Het is allebei even leuk. Ja. En het zijn hele gescheiden verschillende werelden inderdaad, waarop je ook heel anders uh, moet spelen en ook kunt spelen. Ja. Hoe heb je je muzikanten verzameld? Uh, veel vrienden, moet ik zeggen. Mm -hmm. Veel vrienden uit de omgeving. Ik vind het altijd wel belangrijk dat de mensen met wie je speelt... niet alleen hele goede muzikanten zijn... maar dat je er ook een hele goede persoonlijke klik mee hebt. Dus in de muziek, maar ook daarbuiten. Ik denk dat je het anders ook wel moeilijk voorhoudt... Uh, in de popmuziek, hoor. Je moet ook echt wel vriendschappelijk met elkaar... goed door een uh, deur kunnen. Ja, Zij ja, ja. Dus voor jouw uh, muziek uit. Um, hoe gaat zo'n uh, proces? Als je dus uh, van... Uh, jij, hebt, jij maakt hier eentje ja. de nummers ja. en dan... Uh, dan gooi ik ze in de groep, eigenlijk. Ja? En je moet inderdaad een beetje een, een, een bandsamenstelling zien te krijgen, waarbij er een soort creatieve energie ontstaat. Dat mensen ook echt met die liedjes aan de haal gaan. Ik heb ook wel vaak uh, met muzikanten meegemaakt. Dat dan waren het allemaal individueel stuk voor stuk goede muzikanten, maar er was geen bandchemie. Waardoor die liedjes vaak ook snel een beetje doodsloegen. Mm -hmm. Had de gitarist zo'n stukje op de gitaar en de bassist zijn eigen stukje en de drummen zijn eigen stukje. Maar het kwam nooit heel mooi samen we hebben voor deze plaat Boskoop, euh, heb ik echt de goede muzikanten bij elkaar gezocht. Dat die chemie wel ontstond. Zodat de muzikanten elkaar gaan aansteken en het geheel uh, meer wordt dan uh, de somden delen. Ja, Boskoop is een plaats met Engelstalige nummers. Ja. Ja. Opvallende titel, om het Boskoop uh, te noemen. Wel, ja. het zit vast ja. een mooi verhaal af. Ja. Nou, het verhaal is in het kort. Ik heb ooit opgetreden, een paar jaar geleden, in een, uh, in een groentekas in Boskoop. Ja. Ergens op een verlaten weiland in de polder. Uh, ook met mijn enkels in het water en zo. En dat was eigenlijk niet zo'n heel leuk uh, optreden. Uh, en heel veel liedjes op de plaat gaan over toch wel bizarre plekken... waar je als muzikant uh, aanmeert om je muziek aan de man te proberen te ja, ja. brengen. Het is ook wel hard werken, veel auto rijden, veel s'nachts leven. En op de meest gekke plekken komen om, uh, uh, nou, om je liedjes aan de man te brengen. En ook groeien als muzikant. Het is ook wel een plaat over het groeiproces achter de muzikant. Uh, en het is een plaat over dat je af en toe misschien wat minder leuke dingen kunt meemaken. Zoals optreden in een koude groentekas in een verlaten weiland en Boskoop. Ja. Uh, maar dit soort momenten moet je wel weer uh, uh, doorstaan. En als je, ze, uh, uh, als je ze doorstaat, kom je er alleen maar sterker uit terug... En kun je weer verder groeien als muzikant. Ja. Met als uiteindelijk resultaat een hele mooie plaats. In ieder geval van de mijn smaak. Ja. Is dat thema er van langzaam ingekomen, Of ben je daarvan uitgegaan? Ja, ik merk dat weg inderdaad. Toen ik de liedjes bij elkaar zocht. En wat, wat me eigenlijk thematisch interesseerde. Dat dit inderdaad uh, de, uh, het thema was. En de paste Boskoop dan als een soort van label uh, heel goed op. Ja. ja. Nou, en hebben we je net uh, Nederlandstalig materiaal horen spelen. Ja. Um, uh, hoe maak je die keuze van in welke taal je gaat schrijven? Uh, nou, ik ben het, het snelste geneigd om eigenlijk in het Engels te gaan schrijven. Omdat het iets melodieuzer klinkt in mijn oren. Ook omdat de voorbeelden waar ik naar luister ook veel uh, Engelstalig materiaal is. Welke voorbeelden zijn dat? Uh, nou, Bob Dylan, New Young, uh, Nick Drake. Mm -hmm. die de songwriters uit de uh, jaren mm -hmm. 60, 70. Uh, en Nederlandstalige dingen doe, uh, doe ik heel vaak als ik een opdracht schrijf. Dus als mensen uh, echt vragen van kun je over dit onderwerp... of aan de hand van dit thema een liedje schrijven... dan is het ook heel leuk om het juist in het Nederlands te doen. Ik vind het zelf een hele bijzondere uitdaging voor altijd. En ik ben ook altijd heel blij als het lukt in het Nederlands. Maar het is wel ja. moeilijker. Het is moeilijker? Ja, het is veel moeilijker om in het Nederlands... Uh, van A tot Z een liedje te vertellen dan in het Engels. In het oh ja, Engels, waar uh, zit hem dat in dan? Nou, dat mensen veel uh, directer naar de tekst luisteren. Mm -hmm. Dus in het Engels kun je toch een beetje verschuilen achter de klank en achter de melodie. En uh, in het Nederlands weet je zeker, als je het aan een Nederlands publiek laat horen... dat ze elk, uh, elk woord wikkende en wegen en dan moet je niet te rare scheve schaats gaan rijden. Maar de <tekstudeel>. boodschap wat jij wil vertellen, dat zal, toch, dat zal toch niet verschillen van een Nederlands of een Engelse tekst? Nee, nee, dat verschilt niet inderdaad. Ik merk wel dat het meer direct is als je het in het Nederlands doet. Dus het is ook wel een ambitie van me, inderdaad, om in de toekomst uh, ooit tot de Nederlandstalige plaat te komen. Ja. En, uh, maar misschien moet daar nog wat jaartjes ouder worden. En dan ik weet het niet. Maar het, het komt ooit een Nederlandstalige plaat. Ja. Mooi, mooi stad. En nou we gaan. Nou ja, we gaan niet echt een voorproefje horen, maar we gaan wel weer iets Nederlandstalers van je horen. Nu? Ja. Iets bijzonders. Ja, uh, op zich wel inderdaad. Ik dacht uh, zo een beetje richting het einde van het jaar. Uh, doet Radio 1 allerlei hartstikke hu mooie dingen. Zoals oh. jij ook. Met uh, mooie kerstmuziek en zo. Maar Radio 2 heeft natuurlijk de top 2000. Radio 3 heeft trouwens tegenwoordig ook nog een uh, top 2000. Uh, maar ik was laatst gevraagd Radio 2 om mee te doen aan de top 2000 cover contest. Mm -hmm. Kon je kiezen uit drie liedjes. En ik had gekozen voor De Dijk met Ik kan het niet alleen. En ik heb er een hele kleine uh, versie van gemaakt. Want dat is een uh, stevig stampend, uh, ja. meeslepend uh, bandnummer. Ja. En dat ga jij nu op gitaar doen. Ja. Heel klein. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Dus nou, als je weer naar uh, je zetel wilt lopen... dan uh, en dat is nog niet eens het laatste bijzondere nummer... wat we, wat we vannacht horen. Geweldig is dat toch? Tractaties van uh, Marten de Pape... live in de Nacht van het Goede Leven. En hij gaat zich vragen aan de dijk... en ik kan het niet alleen. Als ik nog één ding over mag zeggen... terwijl ik toch aan de stemmen kan, Ja, Ja, doe, doe dat. Ik vind het wel mooi om het uh, klein te houden... omdat het eigenlijk natuurlijk een heel erg... Treurig, melancholisch liedje is van een man die alleen op zijn kamer bijna zijn zonde aan het overdenken is. En ik ben gestemd, dus ik kan beginnen. Oké. Okay. <laughs> En elke morgen, elke middag, elke avond, en iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar dat jij er niet was. Als morgen schijnlijk weer Zo'n dag En ik kan het niet Nee, nee Ik kan het niet alleen En ik kan het niet Ik kan het niet alleen te ramen, late uren, lege flessen op de gang, lange tanden, late uren, weinig zon en veel behang, en ik haal het niet. Nee nee, ik kan het niet alleen. Ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Ik blijf het proberen, ik doe wat ik kan, doe alles verkeerd. Yes licht op Ik Kan Het Niet Alleen van de dijk, nu uitgevoerd door Martin de Pape. En straks komt hij nog een keer terug met Andermaal een bijzonder nummer. Het is altijd kerstmis, is in 1980 een kerstshowprogramma bij de Avro met Jos Brink in het middelpunt. Op 26 december wordt het uitgezonden, er zitten sketches en conferences in en een aantal voor de show opgenomen liedjes. We gaan er twee stukken van laten horen. Allereerst Jos Brink die in de gedaante van een mopperende kerstbal zijn licht laat schijnen op het kerstfeest, gevolgd door het lied Beste wensen, gezongen door Jos Brink in de rol van nieuwslezer. Kerst uit 1980. O o Denneboom, wat zijn uw takken heb Een kerstman en een dennentak. Het hangt er vanaf hoe lang je je dienst moet doen als oude zak. Maar al die dagen hang je, en allemaal voor hun plezier. En daarna voor een potie gehuld in zacht wc-papier op zolder in een dossier. Ik vind er mooi geen donder aan, al ben ik dan hoog gestegen. Ik heb met recht een vaste baan, maar je kan je niet bewegen. Ze pleuren je maar in een den, omdat ik geen bloed en vlees heb. Maar niemand vraagt je of het kennen of ik geen hoogtevrees heb. Dat heb ik niet. Maar evengoed voel ik me soms zo glazig. Maar ja, het is kerstmis, dus je moet. Geef mij maar Sinterklaas, zeg. En altijd elke dag me weer diezelfde saaie deunen van dennenboom en het kindje teer. En niemand hoort mij kreunen, want een kerstman heeft vandaag geen stem. Hij zegt nou zelf, wie bietje is Abba, Luf of Bonnie M? Nee, steeds het oude liedje. De staldeur kraakt, de os loeit zacht. Ik ken het niet meer horen. En hoe vaak wordt stille nacht verkracht. Maar een kerstman heeft geen oren, want kijk, ik glim. Ik heb geen keus, dat is juist zo ingewikkeld. Maar met een kersttak in je neus raak je toch mooi geprikkeld? En dan die splitpen in je smoel, dat is ook zo'n smerig zaakje. Nou, dat is dan mijn kerstgevoel. Schoon aan het hemel haki. En mijn gezelschap waardeloos. Voor mij mogen ze vallen. Goedkope rotzooi zonder doos. Tien ballen voor twee ballen. Hier naast me hangt zo'n mooi geval. Die denkt dat hij geen vars is. Een kerstbal. Pfft. Een kwijlenbal. Met zijn bolle stomme aarses. En dan die kaarsjes, daarvan raakt men ook zo op gekikkert. De gemeenste kleuren, wie dat maakt. En het ergste is, het flikkert. Dat dom glinster maakt je ziek. En wie zich het meeste uitslooft, dat is die sliertaar. Meneer Piek met zijn achterlijke punthoofd. Hier naast me nog zo'n guppenkop, die gozer is nog lijper. En trots, meneer, hij staat rechtop, een vogel op een knijper... En slingers slingeren zo raar en dan het most niet mogen. Dat vieze vuile engelen haar het mistje voor je ogen. Hoe hou je het vol? Je moet me zien. Ik ben een oude Suffert, een soort hangop met bovendien een krantie voor zo'n zijn snuffertaag. Man, dat flikken ze toch steeds. En je kan niks beginnen. Dus ik heb veertien dagen reeds een hol gevoel van binnen. En denk nou niet die oude knar, die hangt maar zwart te kijken. De kerstman is er wat in de waar, heeft altijd wat te zeiken. Ik ben hier echt bang. Zonder smoes, klecht niet meer wat te simmen. Wat zou je denken van een poes die in de boom wil klimmen? En in de stal, een echte kaars. De mens heeft geen verstand meer. Wie kent in de uren des gevaars het nummer van de brandweer? O oh ja, het is waar. Mijn plaats is puik. Ik steeg tot grote hoogte. Maar toch lig ik strakjes op mijn buik. Slachtoffer van de droogte. Want iedereen heeft thans CV. Zo'n dennenboom verpieterd. De kans dat ik naar beneden wordt gesodemieterd. Geloof me, ik ben geen kankeraar. Maar dit is je reis de kolder. Gelukkig kerstfeest. Laat mij maar in mijn dossier op de zolder. Een kerstman aan een dennentak... Het ligt er maar aan hoe lang je je dienst moet doen als oude zak? Heb je geluk, dan hang je. Maar ik heb mijn portie wel gehad, mijn klacht is toch terecht, hè? Oh jee. Daar komt die pokkerkat. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat heb ik je gezegd, hè? Eh? Goedenavond. Een huisje in de sneeuw, een kerkje met een toren, een weg met karrasporen, nog van de vorige eeuw. De witte vlokken zweven en de ramen zijn verlicht. Een dame met een hoepelrokje en een blij gezicht. Ik wens je veel geluk voor kerst en het nieuwe jaartje, door middel van mijn kaartje van 60 cent per stuk. Wat moet je anders doen dan sneeuwen engelenkoren en engelen koren, een kerkje met een toren, je moet voor je fatsoen. Het zijn wonderlijke plaatjes, maar we doen het allemaal, je krijgt toch nooit een aanzicht van een stille zieke zaal. De bedden naast elkaar, een zaal vol zieke mensen, waaronder dan mijn wensen, veel goeds voor het nieuwe jaar. Het is maar hoe je het ziet. Vooruit dan zijn we eerlijk. Het leven is niet heerlijk en sneeuwen doet het niet. Een kerstkaart vol met engeltjes, dat is wat ongezond. Dus stuur ik u een aanzicht van het Libanese front. De kampen vol geperst, gezichten vol misère Vermoeide militairen, een hele fijne kerst. Want hoe je het ook bekijkt. Er is overal ellende Ik wil het u wel zenden Als u dat beter lijkt Natuurlijk is het vals Zo'n sneeuwlandschap met avondrood Dus stuur ik u een aanzichtkaart Vol grauwe woningnood Je ziet een kamer daar Waar veertien Turken slapen Een hok vol makken schapen Veel goeds in het nieuwe jaar Een kind in doodsgevaar van honger zal het kruperen, dat kan je weggireren met kerst en met nieuwjaar. Vooruit dan toch dat kaartje, maar vol valse romantiek. Het is net een aspirientje met een scheutje Anton Pieck. Er is niks aan de hand, mijn wensje voor u allen. Met kribbetjes en stalen, kom steek je kop in het zand. Goedenavond. Een showprogramma uit 1980 bij de AVRO van Jos Brink. Het is altijd kerstmis. Daar worden we twee nummers uit. We schuiven een paar jaren vooruit naar 1988. Paul Hane en Wim T. Schippers, ze nemen een kerstplat op. Kerst met Bert en Ernie. En dit is daar de bekendste bijdrage van. Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende boom. Ik kijk heel voorzichtig. Bleef er af met mijn vingers...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 Ben een schitterend licht Dat schijnt heel leuk In een bolle gezicht Het is misschien Een beetje man. Maar ik ben Een kerstbal Ben jij een kerstbal Ernie? <laughs> is het die? Laat mij dan maar eens even kijken Oeh. Hey Ernie moet je zien Jij bent die kerstbal niet Ik ben die kerstbal, kijk zelf maar Leukie, <lacht> je? als je met je gezicht Vlak voor zo'n bol gaat staan daar komt je gezicht erop. Ja. dan mag ik even op Bert? Bert, ga ja, weg. Ja, Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat hij. Ja, dat, dat zal wel, ja. Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk, Dirk.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 Was beter bij jouw gezicht. Een peer zeg je? Ja. Lijkt mijn hoofd op een peer. Nee hoor. Nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dat jij ook beter in een andere bal o, kijken. In plaats van, van die ronde. Ja, moet dan kijken, In die platte bal daar. Daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. Ah, als Als jij zegt dat ik op een peer o. lijk. Ja goed, dan gaan we dan. Hè. Ja, maar... Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen, tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar.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 ja, we zijn kerstballen, Bert. Ja, een kerstbal. ja we zijn allebei in kerstballen. Kerstballen. Bert en Unnie zijn samen één kerstbal. We gaan nog één keer terug naar onze muzikale gast van vannacht. Marten de Pape, je hebt nog iets speciaal voor ons gemaakt vannacht. Een kerstliedje. Kijk. <laughs> en wat, wat gaan we horen? Wat kunnen we uh, verwachten? We gaan horen, het is geboren, het goddelijk kind. Ja. Ja. Ehm uh, ik ken hem zelf van Herman van Veen. Mm -hmm. Hij schijnt een kerstplaat hebben gemaakt, ergens eind jaren 80. Die werd bij ons altijd helemaal grijs gedraaid. Dus uh, daar moest ik gelijk aan denken. <laughs> nou, speciaal voor de nacht van het goede leven. Het is een grote eer. Het is geboren het goddelijk kind, Martin de Papen. Het is geboren, het Godelijk kind, dat ons alles wat hier bemint. Ik zie een engel die daar gezwint, dalend over de groene weide. Ik zie een engel die daar gezwint, bij een schaapjes de herders vindt. We boren het gouden kind dat ons alles wat hier bemint. Schrik niet, herderswees blij gezins. Laat uw schaapjes in die. van leien. Schrik niet, herderswees blij gezins. Daar gij eerst de verlosse vindt. Het is geboren. Kind, dat ons alles zo teer bemint In een stal ligt dat godelijk kind Op wat stro moet zijn leden spreiden In een stal ligt dat godelijk kind Waar zijn moeder het in doekjes wind Het is geboren, het godelijk kind had ons alles zo te bemind. Hoort hoe klagen de zachte Jezus' ogen zo bitter schrijen, Hoort hoe klagen de zuchten wind, Daar Gods lijden op aard begint. Het is geboren, het goddelijk kind, Dat ons alles zo te bemint. Zondaars boos weent uw ogen blind, Laat u Jezus niet meer verbijen. Zondaars boos wint uw ogen blind. daar God lijden de dood verwindt. Het geboren het Godelijk kind. Komt her speelt op uw feest Tis Het geboren het Godelijk kind, dat ons alle zo teer Martin de Pape, het is geboren, het goddelijk kind, live in de Nacht van het Goede Leven. Uh, vanmiddag, uh, later deze tweede kerstdag, uh, speelt hij in Nijmegen in Merlijn, dan met Bent. En dan uh, kun je zeggen dat je hem vannacht al gehoord hebt op uh, Radio 1. Martendepape.com, daar uh, vind je alle informatie en uh, ook zijn nieuwe plaat Boskoop en de Pape wordt gespeeld met A.E. Martin, hartelijk dank voor je komst naar de nacht. Uh, heel graag gedaan. Van het ja. goede leven. En uh, we gaan uh, luisteren naar uh, een andere bekende performer. Hier is Dr. Hannes P en Jubelzang. Hier hang ik nu in volle glorie aan een verseerde conyfeer. Geen parel in de kunsthistorie, maar wel in het menselijk verkeer. Ik hang mezelf hier uit de stallen, omringd door slingers en door ballen.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 Een boek met acht cd's met daarop het volledige repertoire van de dokter Anders. Ja, de komende dagen eigenlijk nu al zijn Paul, John, George en Ringo als hofleveranciers veelvuldig te horen bij de buren in de top 2000. Met ik geloof al 50 noteringen of nog meer. En dan is het toch nog mogelijk dat er platen niet in staan. Deze ontbreekt bijvoorbeeld en daarom komt hij hier voorbij in de nacht Rocking Around the Christmas Tree. 1, 2, 3, 4... Beatles rocking around the Christmas tree. Leuk dat je nog wakker bent, of dat je al wakker bent. Vrijwillig, zakelijk, of omdat de nacht het zo wil. De nacht van het goede leven blijft bij je tot 6 uur. Tot zometeen.